Kees Groot met het NOS-journaal. Paus Franciscus heeft de Israëlische president Peres... en de Palestijnse president Abbas uitgenodigd... om volgende maand in Vaticaanstad te komen praten over vrede. Peres en Abbas hebben de uitnodiging aanvaard. De paus kwam met de uitnodiging tijdens een bezoek aan Bethlehem op de westelijke Jordaanhoever. Hij zei daar dat het tijd wordt dat Israël en de Palestijnen vrede sluiten. Bij de geboortekerk in Bethlehem leidde de paus een openluchtmis. Inmiddels is hij in Israël. Hij gaat onder meer naar Tel Aviv en Jeruzalem. De man die gisteren drie mensen doodschoot in het Joods museum in Brussel, opereerde waarschijnlijk alleen. Dat heeft het Belgische Openbaar Ministerie gezegd op een persconferentie. Volgens het OM blijkt uit camerabeelden dat de dader goed voorbereid was. De politie gaat de camerabeelden vanmiddag verspreiden in de hoop dat dat aanwijzingen oplevert. Bij de aanslag in het museum kwamen drie mensen om, een stel uit Israël en iemand uit Frankrijk. Een vierde slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. In Créteil bij Parijs, zijn gisteravond twee Joden aangevallen bij de ingang van een synagoge. Wie de daders zijn is niet duidelijk. De Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft geschokt gereageerd op de aanval in Kretel. Hij heeft meteen besloten om alle Joodse instellingen in Frankrijk extra te laten bewaken. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Wielrenner Robert Geesink rijdt eind volgende maand het NK op de weg in Ootmarsum. Deelname aan de Tour de France, kort daarna, sluit hij niet uit. De behandelingen die Geesink van zijn hartritmestoornissen moesten afhelpen, zijn goed verlopen en het herstel gaat voorspoedig, laat hij weten. In augustus staat de Ronde van Spanje op zijn programma. Morgen vertrekt Geesink naar Zuid-Spanje voor een trainingstage. Ploeggenoot Balken Mollema sluit zich daar later ook aan. Het weer volop zon. In de loop van de dag vanuit het zuiden meer bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen 19 en 23 graden. Vanaf morgen wordt het wisselvalliger en iets frisser. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er viel op de A16 Breda, Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug drie kilometer. Vanwege werkzaamheden is er maar één rijstrook open tot maandagmorgen. Tot zover zo de verkeersinformatie.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 Het is bijna zover. De zomer gaat eraan komen. Dan gaan we natuurlijk weer al, uh, allemaal lekker genieten van het mooie weer hier in Zandvoort. Je de DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince. En de summertime. Het is acht over drie. Welkom bij uur 2 van Zandvoort op zondag. En daarin de volgende onderwerpen. Half vier, luisteraars, de evenementenagenda voor de komende week. En er zijn we weer van alles te doen in en rondom ons mooie dorp Zandvoort. Dus houd u pen en papier bij de hand, want dan kunt u gelijk even meeschrijven... voor een evenement waarvan u zegt, hé, hey, daar wil ik naartoe. Dat allemaal rond de klok van half vier. Tussen de zomerse muziek door, Rob, hebben we ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. We volgen voor u de Formule 1 en de Grand Prix van Monaco. Momenteel een 1-2'tje met Mercedes. Nico Rosberg op kop op, daarachter. Uh, Lewis Hamilton. En ik, zoals ik al zei, vettel is inmiddels uitgevallen. Dat geldt ook voor Adrian Soutiel. En we volgen uh, Joost Luiten. En dan hebben we het over golf uh, op Wentworth bij de BMW Open. Hij startte vanmorgen als uh, gedeeld vierde. En uh, staat momenteel op een score van min 8. En uh, daarover straks ook meer nieuws. En we hebben natuurlijk nog, we hebben ook nog politie nieuws. Oh, Politieberichten? Lelu. Lelu, lelu, lelu. Dat dus gaan we ook nog even doen. Dus genoeg reden om lekker in het zonnetje te blijven zitten... in uw tuin, op uw dakterras, op het strand... met de radio aan op uw lokale zender ZFM. Zo is het, maar net. Dat heb je goed gezegd albert Jan. Ik ben trots op jou. De... Dank je, dank je, dank je. Ja, geweldig. En er komt nog heel veel lekkere muziek aan, hoor. Waaronder deze van Nielsen en Miss Montreal. Hier is Hoe. En ineens zag ik je lopen. En ik dacht...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 Nou, mogelijk hè. Hoe je de single van Nielsen en Miss Montreal bij CFM. De zondagmiddag, we zijn er tot aan 5 uur vanmiddag. Met natuurlijk al jouw favoriete muziek. Heb je ook een favorietje? Laat het weten via de telefoon van Albert-Jan. Ja, die is er helemaal klaar voor. WhatsApp maar. Dat is 06... <lacht> <lacht> Zoiets. WhatsApp maar als je het weet. Of bel gewoon naar de studio op 023-57-30393... Of 023 573 Hebben we hem in huis? Een draaier? De plaat, natuurlijk, met alle plezier voor je. Hier is Casebo, en I like champagne. Ik singel van en I like Chopin. Ja, ik kwam bijna zeggen, lelu, lelu, want het is tijd voor een politiebericht. Ja, en dat heeft alles te maken met reekalfjes. Uh, de komende weken worden er in de parken en villa-wijken in Bloemendaal, Zandvoort en Velzen weer veel reekalfjes geboren. De volwassen dieren komen vaak in de dorpen en zijn inmiddels zo gewend aan de bebouwing... dat zij hun jongen op beschutte plekken in de tuinen en parken ter wereld brengen en ze daar verzorgen. Soms worden reekalfjes door mensen gevonden. Het dringende advies is om eraf te blijven. Reekalfjes die door mensen worden aangeraakt... dragen daardoor ook een mensengeur met zich mee... en zullen door de moeder worden verstoten. Door deze dieren aan te raken... worden de kalfjes ongewild tot wees gemaakt. Een verstoten diertje loopt daarmee grote kans om dood te gaan. En een politiemedewerker kreeg een melding uit Aardenhout. Hij trof twee reekalveren aan op de keukentafel... De bewoonster had de beesten in haar tuin gevonden... en vond, het, ze, vond dat ze er zielig bij lagen. Ze realiseerde dus niet dat de moeder niet ver kon zijn. De diertjes moesten worden overgebracht naar de reënopvang in Hilversum. Dus blijf af van de reekalfjes. Tot zover dit politiebericht, maar we hebben er nog één. Zandvoort is een fijne plaats om te vertoeven. Maar er zijn elementen die uw vakantieplezier goed kunnen verknallen. Let daarom op de volgende drie punten. 1.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 Jouw koptelefoon gaat ook niet meer af hè, bij deze plaats. Nee, het klinkt allemaal zo goed hier in de studio. Yes Rebel hoorde je en on top of the world. Ja, wij hebben ook een uh, top bereikt. dan denk ik aan uh, www.cfm-live.nl. Ja, een, ja, een, een mijlpaal. Een mijlpaal, yeah. Yay. En dan zegt u, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Nou, vertel eerst even, wat is uh, cfm-live.nl? Dat is via www.zfm-live.nl. Kunt u niet alleen live naar ons luisteren, maar ook live naar ons kijken. En als u dat doet, dan kunt u ons liken en dan... En dan hebben we er 100, 100. We hebben de magische grens bereikt van de 100 likes. Waarvoor, waarvan akte? Waarvoor hartelijk dank. En waarvoor hartelijk dank. Dus ga door met deze website te, like, te liken. Mocht je nog niet, niet weten over welke website ik het heb. www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kan je ook meekijken in de studio hè? Kan je even zwaaien naar Albert Jan en naar mij. We zitten er tot aan vijf uur vanmiddag. Dus dat komt helemaal goed. Is...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 It's always on. Zijn je nou? Feestje? Nee, geen feestje. Geen feestje. Een, afsche... een afscheidsreceptie. Een afscheidsreceptie? Ja. Oké. Okay. Uh, luisteraars, u wordt uh, allemaal van harte uitgenodigd... bij de afscheidsreceptie van wethouders Gert Tonen en Belinda Geurandsson... op 28 mei 2014. Het gemeentebestuur van Zandvoort nodigt u uit... voor het afscheid van Gert Tonen en Belinda Geurandsson. Ter gelegenheid van dit afscheid willen ze graag nog eens het glas met u heffen... herinneringen ophalen en terugkijken... op een plezierige samenwerking van de afgelopen jaren. De gemeente hopen, hopen, hopen u te mogen begroeten op woensdag 28 mei van 4 tot 6 uur... in het Zandvoortsmuseum Swaduweestraat nummer 1 te Zandvoort. Belinda Geuronsson trad in 2011 aan als wethouder voor de VVD. In deze periode heeft ze zich naast haar portefeuille toerisme, economie... en een ruimtelijke ordening en financiën ingezet tegen een windmolenpark... binnen de 12-mijlzone voor de kust van Zandvoort. Als projectwethouder was Belinda verantwoordelijk voor de entree Zandvoort... en Venster aan Zee. Gert Tone werd in 2006 wethouder voor de PvdA. Met hart en ziel heeft hij zich ingezet voor het sociaal domein. Ook de kunst- en cultuursector kon rekenen op zijn niet aflatende inspanning. Verder was Gert nauw betrokken bij het Zandvoort onderwijsinstellingen en sportverenigingen. Dus namens het gemeentebestuur, de burgemeester en de gemeentesecretaris... Wordt u bij deze van harte uitgenodigd om aanstaande woensdag 28 mei om 4 uur daarbij aanwezig te zijn? Oké, okay, tot zover dit bericht. Zometeen naar het volgende plaatje. Dan krijg je hem de evenementagenda. Is weer een lange lijst, Albert Jan? Iets korter als gisteren. Oké, okay, oké. Okay. Je hoort hem na deze plaat van Milky Chance. Hier is The Stolen Dance. I want by my side. So that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 En dan luisteren we naar de lekkere muziek bij Zandvoort op zondag. Je hoort de Milky Chance en de Stolen Dance. Temperatuur momenteel in Zandvoort, 18 graden, Albert-Jan. Oh, heerlijk. In het zonnetje heerlijk. lekker insmeren, radiootje aan. Ach, wat wil je nog meer? Geniet er met z'n allen van. Het is half vier, tijd voor de evenementagenda. Nou, luisteraars, u bent er natuurlijk nog van harte welkom... tot kwart over zes op het circuitpark Zandvoort... want niet alleen in Monaco wordt gereest... maar ook op ons uh, circuitpark al hier in Zandvoort... En dan hebben we het over het Japanse Autosportfestival, en dat ook wel Japfest wordt genoemd. En uh, dat, uh, weer, dat is weer een uh, geweldig mooi evenement met volop actie op de baan en een enorm aantal auto's show auto's op de paddock. En uh, dat, is, dat is vanmorgen allemaal om 9 uur begonnen en loopt het nog door tot kwart over zes. Uh, vanavond is er uh, een groot uh, hardy culinair gebeuren. En dan hebben we het over uh, de, de café Lauren Hardy aan de Halterstraat. Meer informatie kunt u vinden op www.laurenhardy.nl. Vanavond dus lekker eten bij Lauren en Hardy. En om zes uur vanavond begint deze avond met een optreden van DJ Thilonius. En dan heb ik het over uh, strandtent Ayuma. Jenna Bell zal rond zeven nee, uur uh, akoestisch gaan spelen... terwijl de gasten kunnen genieten van het Ayumi-styled dinner... Dat alles dus strandafgang Zuiderduin 2. En dat begint allemaal om 6 uur en loopt door tot 12 uur vanavond. Strandpaviljoen Ayuma met akoestisch Jenna Bell vanaf 7 uur. Dan uh, maken we een, een, ja, een stapje naar aanstaande donderdag. Want dan is er weer uh, van alles te doen op het circuitpark Zandvoort. En zowel donderdag, vrijdag als die zaterdag... race-spectakel op het circuitpark Zandvoort. Want in 2004... Siert een nieuw evenement in de internationale kalender van Secret Park Zandvoort. Op 30, uh, 30, en 1 mei, 30 mei en 1 juni zal de legendarische uh, racepiste... namelijk de Hankoek 12 Hours Zandvoort worden verreden. Het evenement georganiseerd door de Nederlandse Credivantic... brengt de endurance racerij terug naar Zandvoort. Meer dan 50 teams binnen de strijd met elkaar aan... in een lange afstandsrace met een totale racelengte van 12 uur. Naast verschillende GT3-beluders staan er ook veel snelle tourwagens... en specials ingeschreven voor de wedstrijd. In het voorprogramma worden races verreden van het DMV Tourcar Championship. Meer informatie over dit geweldige evenement... wat aanstaande donderdag 29 mei dus begint... kunt u vinden op www.cpz.nl. www.cpz.nl En dan wordt er ook weer gevoetbald... en, het traditionele, en dan heb ik het over het, het traditionele Begonia toernooi en dat begint allemaal op vrijdag 30 mei met een prominente wedstrijd van Oud-Zandvoort Meeuwen tegen Z75. Aansluitend muziek met DJ in de kantine van SW Zandvoort. En dan gaan ze naar de zaterdag en dan heb ik het over 31 mei: start het toernooi om 11 uur s morgens en een penaltypokaal om 5 uur. Aansluitend feestavond met live muziek. En dan de zondag het toernooi wederom vanaf 11 uur met aansluitend de prijsuitreiking. En die wordt dan ongeveer verwacht rond 3 uur. Drie dagen volley, voetbal en gezelligheid op bij de voetbalclub... En onder de naam van het Hotsknotsen Begonia-toernooi. Gaan we even terug naar 29 mei, want dan is het ook een muzikaal feest. En dan heb ik het over Talassa en in het daar gevestigde café aan zee. En dat, dan is uw gastheer Ton Ariensen krijgt ontvangt Deksels... een Nederlandse band die buitenlandse songs ten gehoren brengt... maar dan op een Nederlands tintje sausje voorziet... Dat allemaal donderdagmiddag bij Thalassa Café aan Zee. De Nederlandse groep Deksels. Gaan we daar weer smartlappen en levensliederen zingen. En dan hebben we het natuurlijk over Café Koper aan het Kerkplein nummer 6. En dat is allemaal op 30 mei en het begint allemaal om 9 uur. Zing mee uit volle borst in het kleine café aan het Kerkplein van Aan. Het strand stil en verlaten via Papi loopt toch niet zo snel. Tot Zeeman laat dat dromen. Smartlappen en levensliederen meezingen met live accordeon. Liedboeken zijn aanwezig en iedereen is van harte welkom op deze 30e mei vanaf 9 uur in Café Koper aan het Kerkplein nummer 6. Dan gaan we naar de Buddha en uh, de Beach Dance Party en dat hebben we ook over 30 mei. Een zonnige muzikale mix van zwoele Letten, Arabische rai, Afrikaanse ritmen en Egyptian en Balkan beats. Afgewisseld met de nodige lekkere funk, disco, soul, rock en Hedendaagse dans, kortom een feest dat u niet mag missen. En dan heb ik het over de haven van Zandvoort, strandafgang Paulusloot nummertje 9. De entree bedraagt 10 euro en het is van 30 mei vanaf 8 uur. Meer informatie kunt u vinden op info-boeddadance.nl. Info dan, zoals gezegd, we hebben we ook op de 31 mei de Jutterskofferbakvermarkt. En vorig jaar was het Jutters kofferbakverkoop op het Gasthuisplein in Zandvoort één groot succes. Daarom heeft de organisatie besloten om het evenement ook dit jaar weer te gaan organiseren. Wilt u meer weten? Kijkt u dan op www.onair-events.nl. www.onair-events.nl. En wellicht dat er nog een plekje voor u vrij is. Dat begint dus allemaal op 31 mei om 10 uur morgens op het Gasthuisplein. De Jutters kofferbakmarkt in Zandvoort. Dan tot slot hebben we nog het museumpodium met onze Zandvoortse saxofonist Adam Spoor. Het concert staat tevens in het teken van de Amerikaanse bandleider... en componist Duke Ellington... van zangerpianist Nat King Cole en Stevie Wonder. Adam Spoor laat zich begeleiden door professionele geluidsbanden... met aanstekelijke enthousiasme. Praat hij de nummers aan elkaar. Als gast zal de tienjarige Zandvoortse saxofoniste... Catrice de Jong laten horen een groot talent te zijn. Mis het niet. En waar moet u dan zijn? Uiteraard bij het Zandvoortsmuseum Swalue-straat nummertje 1. En het, uh, dat is uh, op 31 mei om kwart voor drie... Meer informatie kunt u vinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl Mis het niet! Dankjewel Albert-Jan, en wil je het even meteen nalezen? Ga dan naar CFM TV! Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Ja, doe maar even lekker mee met deze uh, eendagsvlieg ja, van Tambourine. Hier is High on the Moon. Dat was de signaal van Scritty Politi. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe het gaat met de Grand Prix van Monaco. Ja, en met nog zeven ronden te gaan uh, is het nog steeds een 1-2 van Mercedes. Rosberg ligt er uh, uh, voorop. Gevolgd door Hamilton was de achterstand op een gegeven moment minder dan 1 seconde. Is nu opgelopen tot 4 seconden. Dus ik denk dat Rosberg, als hij nog gewoon volhoudt, deze, deze race naar zich toe trekt. Dat deed hij dat vorig jaar ook al. Inmiddels bij de uitvallers Sebastian Vettel, Valerie Bottas, Adrian Soutil. En uh, Bottas had ik al gezegd. Verne ook uh, als zevende gestart. Ook uitgestapt, om het zo maar eens te zeggen. En uh, tweemaal met een opgeblazen motor. Dus dat even in de tussenstand straks krijgt u van mij. De eindstand. Hebben we nog een hoop uh, gele vlag uh, situaties gehad? Ja, ja behoorlijk. Door de, die, uh, want die, op een gegeven moment als je die motor opblaast... Dan krijg je natuurlijk ook een, uh, een oliespoor. Dat moet natuurlijk ook weggehaald worden. Niet alleen de auto moet van de baan. En het is al zo smal daar in Monaco. Dus die auto moet van de baan. Dus me meerdere malen een gele vlag situatie, Waardoor het veld weer uh, naar elkaar toetrok. En waar ze, waarin ze dus de, de pitstops ook gemaakt hebben. En het zijn, blijft bij velen dus bij één pitstop tijdens deze race. Straks daarover meer. Tot zover het Formule 1 nieuws. Door met het uh, golf. Oh, ja, ik denk al, ja. We zijn nog even bezig. Uh, ja, Joost Luiten. even terug naar vanmorgen. Joost Luiten had zich naar de derde ronde van de BMW PGA Championship... gemeld bij de kanshebbers op een ereplaats... met een bijbehorende aantrekkelijke geldprijs. De Blijswijker de golfer voltooide de zaterdag de 18 holes in 67 slagen, min 5. Hij noteerde 5 birdies en verspeelde nergens een slag. En als ik dan naar de tussenstand ga kijken... en vanmorgen was de leider Bjork met min 15... Die heeft een slechte dag, want die staat momenteel op plus 3 voor de dag... en is gezakt dus naar min 12. Hij staat nog wel samen aan de leiding met Shane Lowry uit Ierland. En Luiten is gedeeld, daardoor gedeeld zesde... en tot op heden heeft hij alle holes in par gespeeld. Hij staat momenteel op de zevende hol. Hij staat dus nog op min 8. En uh, ja, één keer een birdie en hij staat gelijk gedeeld derde... samen met bekende namen als Pablo Larrazabal en niemand minder dan Rory McIlroy... Ook dat blijven we voor u volgen. Alleen was het zo dat zijn starttijd was één uur. Ja. Maar die Engelsen die hebben altijd nog een uurtje later. Dus in Nederlandse tijd, hij is om twee uur gestart in plaats van uh, één uur. Die Engelsen met hun tijden, altijd apart, hè? Oké, okay, tot zover het uh, sportnieuws bij CFM Stadvoort op zondag. CFM maakt je naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. radio, ben naar het en zet hem op 106.9. CFM, 24 uur per dag, hete de zon. Ik zou zeggen, plons, en deze is speciaal voor jou, albert -Jan. Hier is Terra Promessa. Mooi, oh, hè? Yeah. Pizza. Pizza. Eros Ramazotti.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 Con i giorni davanti e in mente un'illusione. Noi siamo fatti così, guardiamo sempre al futuro e così immaginiamo.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 Ja, deze Stroma-E heeft inmiddels alweer een uh, nieuwe hit gescoord. Maar toch blijf ik een beetje bij deze oude hanger. Ja, ik weet niet hoe het komt. Het is gewoon een lekkere plaat, denk ik. Jorden de Formidabelen. Dat allemaal bij Zandvoort op zondag. Nogmaals, goedemiddag. We zijn er tot aan vijf uh, uur vanmiddag op deze zonnige zondagmiddag. Geniet er met z'n allen van... Ja, ik heb zin in de haring. Ja, luisteraars, ik bedoel, we hebben het niet in de evenementenagenda opgenomen... maar we, we kunnen beter een vooraankondiging er wel even van maken. Want het is elk jaar wederom een groot feest. Dan heb ik het over Talassa. Want noteer u vast in uw agenda Haringhappen bij Talassa zaterdag 14 juni 2014 en het begint allemaal om twee uur. Het is alweer de tiende jaargang, dus het wordt een grandioos feest... op 14 juni bij Talassa het Haringhappen. Meer, over, meer informatie over de programma- en kaartverkoop... kunt u, na, kunt u nakijken op www.talassa18.nl www 18nl De opbrengst van de kaartenverkoop gaat weer in zijn geheel naar het goede doel. En dit jaar is dat de aanschaf van een moderne strandrolstoel. 14 juni, haringhappen bij Talassa. Wees er snel bij, want vol is vol. Oké, okay, dus meld je daarvoor snel aan. Nou, het is acht uh, minuten voor vier uur geworden. Niet als je op de dinsdagmorgen luistert, hoor. Nee, dan heb je een hele andere tijd. Maar op de zondagmiddag wel. En uh, zo uh, krijg je nog twee platen van ons. Tot aan het nieuws en weer van 4 uur.